Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het aantal bedrijven dat op Schiphol vluchten afhandelt moet worden gehalveerd. Op dit moment zijn er zes bedrijven op Schiphol actief... die bagageladen en lossen en vliegtuigen verslepen. Dat moeten er uiteindelijk drie gaan worden, heeft demissionair minister Harbers bepaald. Hij neemt dat besluit op basis van een eerder onderzoek. Daaruit blijkt dat minder afhandelingsbedrijven zorgt voor betere werkomstandigheden... en een betere kwaliteit en veiligheid op een vliegveld. Voormalig VVD-fractievoorzitter en oud-minister Klaas Dijkhoff is niet beschikbaar als lijsttrekker van de VVD. Dat heeft hij gezegd in het tv-programma op 1. Dijkhoff werd genoemd als een van de namen om Mark Rutte op te volgen als lijsttrekker. Eerder op de avond zei oud-VVD-kamerlid André Bosman zich wel verkiesbaar te stellen als opvolger van Mark Rutte. Zijn kandidatuur lijkt weinig kans te maken, maar het betekent wel dat er lijsttrekkersverkiezingen bij de VVD moeten komen. Starters maken langzaam wat meer kans op de woningmarkt. Eind 2021 was nog 40% van de huizenkopers iemand die voor het eerst een huis kocht. Inmiddels is dat gestegen naar 45%. Blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Volgens de NVM is de financiële positie van starters verbeterd. Ondanks de gestegen hypotheekrente. Het komt omdat leennormen ruimer zijn, salarissen zijn gestegen en huizenprijzen zijn gedaald. Wel kan door het tekort aan woningen de situatie voor starters juist binnenkort ook weer minder gunstig worden. De NAM heeft afgelopen jaar 2,4 miljard euro winst gemaakt. Dat is 2 miljard meer dan het jaar ervoor, terwijl er minder gas werd afgenomen. De hogere winst komt vooral door de stijging van de gasprijs, blijkt uit het jaarverslag van de NAM. De organisatie noemt de winst van vorig jaar uitzonderlijk... en verwacht dat het dit jaar weer lager is omdat de gasprijs is gedaald. Het weer vannacht wat regen in het noordwesten. Morgen warmer dan vandaag. Het wordt dan 24 tot 31 graden. Later op de dag is er in het oosten ook wat onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Web nu de nacht.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 Wat ik doe lijkt toch wel fout, begrijp dat het je tegenhoudt, geef het nou een kans. Ik snap wat. Een hele zomer lang. Zandvoort als bruisende wachtbaas. Ook in de zomer CFM.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 What's my pride. 6.9 FM This won't break our hearts But we will meet again I know the art is tall When I lose control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 control. Zandvoort, Zandvoort.